1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Texas is een massagraf gevonden. Bij een huis in Liberty County, ten oosten van Houston, vond de politie ongeveer 30 lichamen. Er was een tip binnengekomen dat er tientallen lijken begraven waren. Er zouden ook lichamen van kinderen bij zijn. En een aantal lichamen zou zijn verminkt. De politie van Texas weet nog niet wat zich bij het huis heeft afgespeeld. Volgens lokale media is ook de FBI bij het onderzoek betrokken. De Spaanse schrijver Jorge Semproen is overleden. Het eerste deel van zijn leven stond in het teken van de politieke strijd. Semproen zat in Frankrijk in het verzet en belandde in het concentratiekamp Boegenwald. Daarnaast streed hij als lid van de Spaanse communistische partij tegen het regime van generaal Franco. Zijn debuut, De Grote Reis, verscheen pas toen Semproen al bijna 40 was. Een ander bekend werk is Wat een Mooie Zondag. Veel van zijn werk is autobiografisch, maar hij schreef ook filmscripts. Van 1988 tot 1991 was hij minister van Cultuur. Gorges en is 87 jaar geworden.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 Dan is de verkeersinformatie drie wegafsluitingen. A2 Utrecht richting Amsterdam tussen knooppunt Amstel en Amstel Business Park. Daar is de weg dicht. A4 Delft richting Amsterdam tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt Meer En ook op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen knooppunt Vaanplein en Afrit oud -Beierland. De weg is dicht door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. <middels>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 door wie het gespeeld werd. Ga dan even naar de Facebookpagina van Casaluna. Facebook.com slash NCRV. Daar staan alle gegevens op. Ja, en we hadden het met haar over de switch die ze heeft gemaakt... van rechter naar senator in de Eerste Kamer. En over een dergelijke switch praat ik graag met u een tweede uur door. Heeft u ook wel eens... Zo'n radicale ommezwaai gemaakt. Van monnik naar huisvader, van hetero naar homo en weer terug. Van punker naar korbal. Van huisje, boompje, beestje naar een zwervend bestaan. Laat het ons weten. Bel naar 800 0800 1121 of mail naar kwaasaluna op ncv.nl. En aan de telefoon heb ik Demir. Goedenacht, Demir. Goedendag. Ja. Ik ben daar een Demir uit Nijmegen. Ja. Uh, ik heb uh, in... van 87 tot 93 heb ik gewerkt bij Philips. Van productie tot en met management ben ik bevorderd. Op een gegeven moment heb ik daar ontslag genomen. Omdat ik daar geen uitdaging meer vond. Mm -hmm. Zonder te weten van uh, wat ga ik daarna doen. Ik heb daarna uh, een maand bij iemand geholpen. En een groentezaak, dat vond ik zo leuk. Ik ben een uh, groentezaak begonnen. Leg mij eens de charme uit van een groentezaak. Wat is het mooie? Uh, je werkt met groente en fruit. Mm -hmm. Dat leeft. Daar moet je goed mee omgaan. Waardoor je dus kwaliteit levert aan mensen. En je bent continu met mensen bezig. Mm -hmm. En uh, dat, is, uh, ja, dat is, denk ik, het meest fascinerende eraan. Dat je dus met mensen bezig bent, met groente en fruit bezig bent... Uh, daar zijn wij op een gegeven moment dusdanig ver gegaan dat we dus salades, tapas, maaltijden maakten terwijl ik uit de informatica branche kwam en ik wist niet eens het bestaan van een witlof af. Maar op een gegeven moment was ik, uh, ben ik eigenlijk zover dat ik chefkok ben. Dus, van, dus je bent uit het management bij Philips, bij, uh, bij de groenteboer, ben je geworden. En toen ben je chefkok geworden door... Wij zijn een hele culinaire winkel geworden. Wij, wij hadden op een gegeven moment een groot handel en allerlei dingen. En ik was met 21 personeel bezig. En op een gegeven moment is mij dat een beetje te ver doorgeschoten. We zijn nou zeg maar tien jaar geleden of zo, of twaalf jaar geleden, ben ik daarmee gestopt. Ik heb één winkel overgehouden die we dus alleen met mijn vrouw samen werken. En dat gaat verschrikkelijk goed. Dat gaat uh, leuk. En ja, nou, omdat ik dus mijn handen vrij had, ben ik daarna, heb ik een pand gekocht die we dus geheel hebben verbouwd. De meeste werk heb ik zelf gedaan. Dus ik ben bijna een halve timmerman geworden. En uh, ondertussen ben ik dus eigenlijk een, ben ik, uh, ergens naartoe gegaan. En ik heb daar in een boot gezeten dat ik zo leuk vond. En nu ben ik bezig met een schippersopleiding. En misschien wil ik in de toekomst een, zoek, een schipper worden. Zit je nu Is ook ergens ik... op, op water of zo? Ik, ik, hoor, ik hoor van allerlei geluiden achter je. Ik zit bijna op een boot van nu. Want ik ga morgen weg. En nu wil je schipper worden? Ja. En wat doe je met je groentezaak? Dat gaat op dit moment door, ja. maar uh, waarschijnlijk ga ik hem binnenkort uh, verkopen. En jij gaat, je zegt ik ga morgen weg, waar ga je naartoe? Wij gaan de Waddenzee op en de Noordzee op. En dat is een deel van de opleiding? Dat is een deel van de Schippersopleiding. Zo. Dat is een Engelse Schippersopleiding, Royal York Yacht Association. En daarin krijg je dus opleiding in het uh, uh, varen met een uh, zeilboot op een verantwoorde manier... Maar dusdanig dat je dus de veiligheid leert, maar ook de verkeersregels leert. Het is een, uh, ja, gedegen een hbo-opleidingsniveau. Dat ben ik nou aan het leren. En denk je dat dit het eindstation is? Of komt er daarna de schipper weer nog een nieuw beroep uit voort, denk je? Nou, ik vind dat het leven heel kort is. En ik vind het zonde om iets te doen wat je niet leuk vindt. Mm -hmm. Dus ik doe wat ik leuk vind. En een... Uh, ik denk dat iemand die, die uh, iets doet wat hij leuk vindt, daar ook het meeste rendement uit zich haalt, dus ook het meeste succesvolle doet. Hm. En als je dus rendement uit jezelf haalt en succesvol bent, dan zijn mensen heel gauw geneigd om te zeggen van, wauw, dat is goed, mm -hmm. daar wil ik meer van. Dus dan heb je heel veel aandacht, omdat je iets doet wat je leuk vindt, dan heb je dan die uitstraling ook. En, en hoe oud ben je Demir? Als ik, ik ben inmiddels 46. Oké, okay, dus is, je hebt nog een heleboel levens voor je. Ja. Ik zie dit wel doorgaan. Hé, hey, nou, ik wens je een hele goede vaart morgen. Dank en wel. Uh, dank voor je verhaal. Graag gedaan. Wilt, wilt rusten? Doe, in gelijk. Hoi. Goeiedag Ed. Hallo. Ja. Welke ommerswaar heb jij gemaakt? Van aan naar postbroeder. Oh, dat is ook een aparte. Ja. Wa waar was je sportleraar? Wat, wat leerde je? Nou, ik was uh, laatst uh, beheerder van een uh, speelterrein in een uh, Achterstandswijk. Mm -hmm. En uh, dat uh, ging gewoon heel erg goed, omdat uh, een, uh, Richard Krajacek Playground, dat is een uh, soort uh, de Richard Krajacek Foundation, Richard Krajacek heeft heel veel van zijn geld besteed aan uh, het inrichten van speelterreinen in uh, Achterstandswijk. Mm -hmm. En dat was gewoon heel goed, maar goed uh, gemeentelijk... Uh, beslissingen vallen soms anders uit. Dus per in januari eh, moest ik me heroriënteren. En eh, tegen dan kom ik eh, tot het broek van postbode. En, nou ja, goed, eh. en, en waarom postbode? Was dat iets wat al langer, waar je al langer mee rondliep? Nee, nee, nee. Dat was gewoon een hele spontane, eh, zeg maar, onverwachte ontwikkeling. Maar het blijkt allemaal heel goed uit te pakken. Want je ziet het wel voor je als je als sportleraar eh, de hele dag. Eh, Fysiek moeten uh, lopen met de post, uh, ja, dat, dat kan uh, lekker in de buitenlucht. Mm -hmm. Dat kan soms heel verrassend goed uitpakken. Mm -hmm. Dus uh, in het begin vond ik het natuurlijk een beetje een degradatie. Omdat als je als HBO bent opgeleid als polleraar en je wordt dan postbode, maar achteraf gezien pakt het gewoon heel verrassend uit. En uh, hoeveel uur per dag loop je nou? Ja, dat is wel wisselend, want uh, de, de, de post, uh, post uh, NL, de TNT, die staat er, uh, blijkbaar die voelen die zich ontzettend onder druk, is, hè, door allerlei commerciële overwegingen. Dus uh, er wordt uh, wel druk op je uitgeoefend om het uh, allemaal wat sneller te doen en zo. Maar ik merk elke keer als je met, bij de mensen met, uh, met persoonlijke post komt, dan zijn mensen gewoon heel blij dat ze gewoon die persoonlijke post krijgen. Dus uh, daar haal ik dan mijn positieve energie uit. Mm -hmm. Maar hoe, ik vroeg hoeveel uur loop je gemiddeld per dag? Nou, dat is wel verschillend. Als een bepaalde ingewikkelde wijk, dan loop ik vier uur en soms tweeënhalf uur en soms wel eens vijf uur. Als ik een nieuwe wijk heb die ik nog niet ken en ik ken de adres niet, dan moet ik gewoon elke keer opnieuw kijken. Maar het komt op neer zo'n drieënhalf tot vier uur per dag. En wat zijn de ideale omstandigheden om post rond te brengen qua weer? Dat maakt het op zich niet uit. Kijk, als je een all weather man of vrouw bent, en die zijn er wel hoor, en er lopen heel veel stoere vrouwen bij TNT rond hier in Arnhem, dan vind je het gewoon uh, plezierig om in de buitenlucht uh, te werken. Mm -hmm. Ik bedoel, ik weet niet of, of jij dat een beetje kunt voorstellen, maar er zijn bepaalde mensen die, die maken het niet uit of het dan nou zon schijnt of regen... Ja, dat, dat is gewoon een soort, uh, een soort seizoenswerk en, en dat kan zijn charmes hebben. En jij bent ook een all-weather ma man. Ja, all-weather man, ja. Je hebt ook al wel vrouwen hoor, dat zeg ik met nadruk, want er werken heel veel stoer vrouwen bij TNT. Hé, hey, en hoe lang blijf je, heb je het idee van nou, dit blijf ik de komende tien jaar wel doen? Nou, ik merk wel dat het een hele prettige gevoel is van uh, het is heel bazaal. Je hebt met niemand wat te maken. Hè? Als je je post loopt, dan heb je geen gezuur in je kop van bazen of chefs of collega's. Het is een heel individualistisch beroep. Het is net alsof je een marathon loopt of, zo, of een, of een, of een uh, sportprestatie neerzet. Mm -hmm. En dat is, wel, dat is wel heel apart, ja. Ja. Hé, hey, dankjewel Ed. En uh, nou, nog veel plezier met het... Uh... Ja, dankjewel. Oké, okay, en succes met je uitzending. Dankjewel. Oké, okay, hoi. Van ik The Night Before. En er is een mailtje van Fred Veen. Hij schrijft: Veel mensen veranderen ook opeens als personen. De grootste switch die ik heb gemaakt is in mijn hart. Vroeger was ik zelfzuchtig uit op eigen eer en roem. Maar na een bezoek aan een ernstig zieke, minder valide, leef je heel anders. Ik ben gaan leven voor anderen. Ik hoop dat mensen dit overnemen. En aan de telefoon heb ik Tineke. Goeiedag Tineke. Dag Colette. Hallo. Wat is ja. voor jou een grote ommezwaai? Nou, dat is een ommezwaai die ik niet gemaakt heb. Nee. Nee, maar uh, toen dat zo gezegd werd, dacht ik... Hé, hey, dat is me ooit opgelegd als werkstudent. Mm -hmm. uh, een oom van mij die werkte bij een heel grote fabriek... waar mm. heel veel mensen nodig waren... En de ene keer werkte ik in de administratie. Dus op een zomer was het zo dat ik uh, zes weken in de administratie werkte. En ik zat heel dom uh, uren van uh, en reizen van... Uh, hoe heet die mensen, vertegenwoordigers uh, op te tellen. En uh, nou, dat was een paar weken niks. En <laughs> nog een paar weken later... Toen ik eens, dan weet ik niet meer of ik nou aan de lopende band zat om tandpasta borstels te maken. Of, uh, uh, je galmt wel, Colette. Ik galm? Ik galm. Um, heb je de radio nog aan staan? Nee, helemaal dicht. Nee. Maar goed, uh, dus, dus of dat zat ik te doen of ik uh, zat in de kantine koffie te zetten voor iedereen. En toen bleek dat mijn collega's van kantoor... waar ik dan die staatjes had zitten optellen, wat ook heel dom werk is... dat die mij gewoon niet meer kenden. Want ja, ineens was ik niet meer een van de hunnen. En dat vond ik een van de grootste onderzwaaien die ik... Uh... Ja, ja, je werd ja, ineens anders benaderd omdat je een ander werk deed. Ja, en... binnen dezelfde organisatie. Heb je, daar, heb je daar eens wel wat over gezegd? Nee. Nee, Nou ja, tenminste niet daar. Ja, nee, ik was toen echt stupet, oh, oh, verbaasd, uh, getroffen. Mm -hmm. En later is me weer overkomen, toen werkte ik in een uh, fabriek, een ijzermetaal, uh, hoe heet dat? Een ijzerbewerkingsfabriek. En uh, daar kwam ik ook als kantinemedewerker binnen en uh, uh, ik moest zorgen voor de lunch. Nou, er was al een paar dagen geen dame meer, dus ik was een nieuwe dame. Ik ging echt een ontzettend volgezet aanrecht uh, schoonmaken met heel veel afwas. En uh, daarna ging ik hamburgers bakken voor het kantoorpersoneel. Dat kwam om half één. Maar voor die tijd waren er mensen van twaalf tot één uit de fabriek geweest. En die namen gewoon hun kuchje mee. En die kregen van mij een kopje koffie of thee. Nou, en, ja, toen had ik er echt... Toen was ik echt heel verbaasd. Maar ik dacht wel... Dus dat jij dat werk doet, dat zet je op een heel andere plek in de maatschappij. Het is grappig wat jij zegt, want de vorige uh, mailer... Die, die zei, veel mensen ja. veranderen opeens als personen. Maar wat jij zegt is, uh, veel mensen zien mij ineens als een andere persoon... Ja, door het andere klopt. werk. Ja. Ja. ja. En ik, ik, ik, uh, ik heb het er nu heel vaak over, daarom denk ik er ook vaak aan... Ik, uh, ik geef les op een school, maar ik heb de ruimtes op de school gehuurd nadat de school afgelopen is. En daardoor loop ik daar rond samen met de schoonmakers. Mm -hmm. Nou ja, en dat zijn ook mensen. Een paar weken geleden zei een van de schoonmakers nog tegen mij: Ja, mijn dochter. Uh, die zat op school. En toen ze zei ze: Wat doet je moeder? En mijn moeder werkt op school. Oh, staat ze dan voor de kleuters? Nee. Dat ze dan voor de bovenbouw? Nee. Is ze directeur? Nee. Oh, wat doet ze dan? Nou, uh, ze maakt de school en, en dat was voor dat meisje zo'n schaamte. Terwijl... Uh, die school, dat is een brede school. Die is verbouwd, heel intensief. en Ja, die school is prachtig. Ik kan me, me bijna niks voorstellen... Anders. Ik werk dan met soms met grote kinderen, soms kleine kinderen. En dan ga ik zomaar op de grond liggen, slapen of zo. Dat had ik nog nooit eerder ergens gedaan. Want ik dacht, ik, die grond is zo smerig. Mm -hmm. Nou, en dan, dan zeg ik haar ook, van ja, maar zeg het dan tegen jouw kind. Want ik, ik snap het wel, want uh, ja, hoe de hel is een schoonmaker. Maar ik geef daar les. En ik kan die les alleen maar voluit geven omdat jij die school heel mooi schoongemaakt hebt. Ja. En als jij er even niet, niet bent... en ik heb toch een, een presentatie voor ouders. Nou, dan maak ik even de hals schoon. En dan krijgen de ouders toch nog een schone school. En dan, ja... Ja, nou, nou wie ik... in de wereld? Wat is, wat is je functie? Hoe Precies. groot of hoe klein ben je? Dankjewel, Tineke. Alsjeblieft. Een leerzaam verhaal. En uh, een hele goede nacht. Slank. Ja. Waar we het over hebben is over radicale of minder radicale ommezwaaien in uw leven. Um, ik noemde eerder als voorbeeld van monnik naar huisvader. Van hetero naar homo. Van punker naar corbo, Van directeur naar vrachtwagenchauffeur. Van huisje, bompje, beestje naar een zwervend bestaan. U kunt bellen naar 0800 1121 Of mailen naar kazaluna apenstaartje Goedenacht, Guus. Goedenavond, Colette. Hallo. Ja, vertel... Ja, ik, uh, ik zat in een beetje noodgedwongen situatie met mijn verleden en uh, ik had daar ook niet echt zicht op om, uh, omdat ik een opleiding ging doen op een gegeven moment in het voortgezet onderwijs voor uh, elektrotechniek. Mm -hmm. En na vier jaar studeren, ik, ja goed, uh, dat was behoorlijk pittig, en uh, na vier jaar studeren toen... Uh, werd bij de examenaanvraag werd ook je medisch verleden werd uh, genomen en uh, dat werd onderzocht en dat wist ik helemaal niet maar dat je als als klein kind uh, ja van die kleurnopjes vroeger op de lagere school weet je wel daar had je van allerlei kleurtjes in zo'n rondje zitten en dan moest je dan een cijfer ofwel een letter uithalen daar heb ik blijkbaar helemaal niets van gebrouwen. Mm -hmm. Het gevolg was dat ik dus een zodanige percentage kleurblindheid had. En eh, de directeur zei, ja, met de codes van weerstandjes, bedrading met kleurcodes enzovoort, krijg je problemen en officieel mag jij geen examen doen. Nou, dan sta je echt voor het blok, want dan heb je voor iets geleerd. En dan mag je weten, mijn achtergrond is ook nog, ik ben de jongste van elf kinderen, zeg maar, een ouderwets gezin. Mm -hmm. Mijn moeder was 50 toen ik geboren werd, mijn vader 60. So. En ik stond al met mijn 16e, 17e, stond ik alleen in feite. Dus uh, al heb je nog zoveel broers en zussen. Maar als je thuis weg is en je zit op één kamertje... dan moet er toch brood op de plank komen. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment, ik heb een omzwaai gemaakt vanuit dat elektrische... Na mijn hobby en dat was uh, koken en, en dergelijke. Dus ik ben naar het dichtstbijzijnde hotel. Dat was een heel, hotel, heel mooi hotel hier in de buurt en uh, daar ben ik naartoe gegaan. En uh, ik heb de kans gekregen en die heb ik waargemaakt. gemaakt. En uh, in feite deed ik in dat hotel alles. Ik, uh, ik kom van bediening en op een gegeven moment keuken. En uh, omdat je een technische opleiding had, had je ook een streepje voor... Dus toen kwam ik in feite in een heel ander beroep terecht. En daarna ben ik nog overgeswitst naar een andere zaak... die zelfs een uh, Guy de Michelin ster had. Dus uh, dat was nog een stapje hoger. En uh, ook daar uh, ging het toch vrij goed. Hoewel, het was dag en nacht werken. Het, het waren alle weekenden, alle feestdagen. Uh, ik heb het in ieder geval na een jaar of zeven, acht... had ik het wel bekeken en... Uh, toen ben ik van daaruit zeg maar, naar het instellingswezen gegaan. Daar heb ik weer een complete omscholing gemaakt. Dus eerst heb je de hele horecaschool gehaald. En toen heb ik een hele instellingsomscholing voor zeg maar, ziekenhuizen, bejaardenhuizen en, en dergelijke. Om daar weer alles in te studeren en ook de diëtiek, dus voor dieetkoken en alles weer te halen. En, en uh, zo ben ik uh, zo'n beetje aan de gang gebleven. En, uh, en zeg je eigenlijk die kleurenblindheid was een zegen achteraf gesproken? Ja, uh, kijk, uh, dat is heel moeilijk te zeggen. Je, ik kon niet verder. Ik kon niet verder met de vervolgopleiding. Ik heb anderhalf jaar heb ik uh, bij een heel groot bedrijf in Nijmegen die grote land- en scheepsprojecten hadden. Daar, daar had ik me op gespecialiseerd. Maar ook die mensen die daar je in je vervolgstudies begeleiden... die zeiden op een gegeven moment... ja, uh, je gaat toch struikelen, dus zie uit naar iets anders. Dus ik denk, als, ik, als dat niet was geweest... dan denk ik dat ik nog steeds in de techniek had gezeten. Ja, maar precies. En, en denk je, uh, als je nou die twee loopbanen naast elkaar legt... die ene in de techniek en de tweede in de horeca, zoals je dat gehad hebt... denk je dan nou die in de horeca, die, daar ben ik eigenlijk wel heel blij om dat het zo gelopen is? Ja, uiteindelijk wel. Uh, dat is mede omdat om uh, omdat beroep, uh, in feite vanuit uh, de kokelust die ik had, uh, is dat natuurlijk een goed alternatief mm -hmm. geweest. Je, je zoekt toch naar de krachten uh, van dingen die je in je hebt, van wat zal ik nou gaan doen? En, ja, dan ga je toch het meest naar die richting van dingen die je het beste kent. En ja. Maar goed, eh, ook daar heb ik toch weer een beetje pech in gekregen. Want eh, toen ik 41 werd, toen eh, kreeg ik een heel klein bedrijfsongelukje. Het stelde bijna niets voor en ik kwam met mijn handen klem te zitten tussen wat... Apparatuur en mijn vingernagels waren opengescheurd. Er kwam wat bloed uit en dat heel de keurig, maar de pijn ging niet weg. En ik hield daar een hele zware posttraumatische dystrofie, een spierziekte aan over. En die werd in feite, ja, dat was nog in de jaren dat het in de kinderschoenen stond, de dystrofie. En nu is Nederland daar toonaangevend in, in die onderzoeken en in die jaren kennis. Maar ik ben uiteindelijk toen, na zoveel jaar, ben ik weer uit het, uh, uit het werk gevallen. En uh, dat heeft me ook nooit meer echt op de rails gezet. Nee. Dus uh, daardoor uh, ben ik toch, toch in, een, ja, in iets terechtgekomen wat dan natuurlijk helemaal niet uh, je wens is. Wat je niemand kunt en al. Dus, uh, nee, de laatste switch was niet uh, op eigen nee, dat kracht. Was niet, uh, en ik, ik hoorde je net zeggen van iemand die een e-mail had gestuurd van die uiteindelijk een beslissing nam van dat er meer in de wereld is dan, dan soms alleen het streven naar bepaalde zaken wat misschien alleen maar uh, het bezit en het financiële beaamt. Maar uh, uh, ik, ik, ik mag me van geluk prijzen dat ik heel jong, uh, kijk door het grote gezin, ik had uh, mijn oudste broer in, in de... In missiewerk in Brazilië zitten. En uh, ik heb veel van de wereld gezien. En uh, uh, ik ben op gebieden geweest, in gebieden geweest, toen al in de jaren 70, 80. Uh, waar toen nog maar heel weinig qua reizen en alles mensen kwamen. En uh, uh, ik ben in gebieden geweest waar je dus helemaal als toerist niet terecht kon. Je moest plaatselijke mensen hebben die de taal spraken. En maar Guus, die... nu gaan we nu gaan we een heel nieuw verhaal. En ja, nu... maar goed. Maar terugkomend, uh, ja. heel kort gezegd, uh, heb ik ook dat gevonden... dat, dat er uh, veel meer dingen in de wereld zijn die... Uh, die, die, die, die, ja, die bepaalde zaken uh, uiteindelijk van dat werk weer, weer, weer... weer ja, hoe moet ik dat uitleggen? Ik, ik heb ook een hele andere kijk op het leven gekregen. Dank je wel voor je verhaal. Dus, uh, oké. Okay. Bedankt om je in je uitzending te mogen zijn. En een hele goede nacht nog. Oké, okay, eens gelijk. Dank je wel. Rik. Hallo Rick, ja, ik zeg het nog even tegen de luisteraars. Ik spreek met mevrouw van de Ven, ik spreek met Rick van der Linden. Rick, mag ik nog even tegen de luisteraars zeggen waar we het over hebben? Dat we het hebben over grote ommezwaaien in het leven, in de liefde. Abrupte overgangen, laat het ons weten. Bel 0800 1121 of mail naar ncrv.nl. Rick, de microfoon is voor jou. Ja, de liefde dan, hè? De liefde, vertel. Nou, ja, wat zal ik zeggen? Um, zes jaar, vijf maanden en vijf dagen was ik uh, min of meer getrouwd. Ja, ik noemde het getrouwd omdat... Uh, nou, wij hadden dan een samenlevingsovereenkomst, maar ik voelde me min of meer getrouwd. Ik, mm -hmm. uh, Ikzelf ben uh, artistiekeling, dus kunstschilder van beroep. En zij was meer dan mijn vrouw, zij was ook mijn muze. Mm -hmm. En nu liggen we in scheiding... Uh, je ligt in scheiding met je muze. Ja, en uh, dat is hard, dat is uh, zwaar. En, uh, nou ja, hoe zal ik het zeggen, dat is een radicale onderzwaai. Dus als je het hebt over radicale onderzwaaien, dan uh, is dit er wel één in mijn leven, ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar is ze nog uh, je muze gebleven tot op de dag van vandaag? Of is, in... is dat ook veranderd? Kijk... Um, in herinnering niet, en, en, en ze is er nog, dus uh, in levende lijven, maar de haar, haar, ja, mijn inspiratie is wel veranderd, laat ik het zo stellen. Kun je dat beschrijven? Nou ja, kijk, um, zij um, zielde wel heel veel van wat ik deed, um, zowel ja, geestelijk als... ...in alle, allerlei andere opzichten. Mm -hmm. En... Um, het, is, ...het is, ja... ...hoe zal ik zeggen... ...de, de, de vrucht... Die dat, ...die dat baarde in mijn leven... ...die is natuurlijk komen te vervallen. En ja... ...ik, ik heb nog steeds wel het gevoel... ...dat ze resoneert daarin... ...in mijn leven... Mm -hmm. ...als muze, zeg maar... ...zoals ze was. Alleen... Uh, ...zoals ze nu is, is dat natuurlijk iets, iets, iets wrangs. Ik, ik bedoel, ik schilder dus nu ook anders over haar. Ja? Ja, dat is logisch. Ik bedoel, ik ben nu meer bezig met werk vanuit afscheid. Mm -hmm. En ja, uh, hoe verder... Ja, dat, dat is gewoon... Uh, er zijn twee mensen die, die gaan allebei... In een grote verschuiving een andere toekomst tegemoet. En, en godzijdank komen we daar als, als lady en gentleman uit. Maar uh, ik heb wel zoiets van... ja, Het is wel een hele, hele verandering. Wie was er voordat zij er was, uh, jouw muze of uh, jouw inspiratiebron? <laughs> uh, het leven zelf, denk ik. En dat zou ook weer nu het jawel, kunnen worden? Jawel, jawel. Ik, ik zou uh, niet eerder... Kijk... Het idee muze is altijd geestelijk geweest en, en nooit, ook al vanuit Grieken in fysieke zin. Dus als je het vindt in, in een levende persoon, dan is dat fantastisch natuurlijk. Maar uh, daarvoor, voordat ik haar kende, uh, was het meer het leven en de omgeving zelf. Dus het is wel heel gelukkig geweest, uh, heel veel episoden dan. Ja. Nou Rick, ik hoop dat er een nieuwe muze komt... En uh, ik dank je voor je verhaal. Oké, okay, ik hoop dat het een bijdrage heeft kunnen zijn. Zeker, dankjewel. Dag. Oh, Diana. Er is iets wat je doet met mij.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 Heel erg veel. Uh, ik was uh, alcoholist, uh, zware alcoholist, zeg maar. Daarvoor ook al wel uh, aan de drank. Maar vanaf mijn 25ste tot mijn 35ste was ik zwaar aan de drank. Vanaf je 15 e tot je? Nou, op mijn 15 e ben ik begonnen, maar op mijn 25ste was ik echt uh, alcoholist. Dat heeft tot mijn 35ste geduurd. Toen ben ik ermee gestopt. Dat is die jaar goed gegaan toen ik een terugval. En toen, daarna heb ik het uh, eigenlijk voorgehouden: uh, 15 jaar om niet iedereen te ik ben er vanaf nu. En uh, ja, ik zat ook in de psychiatrie. Ik, uh, ik heb een psychose gehad. Uh, ik heb van uh, 1990 tot 1994 in de psychiatrie gezeten. En mm -hmm. uh, medicijnen natuurlijk en uh, psychotisch, uh, isoleercellen, weet ik het niet allemaal. En, uh, nou ja, in ieder geval, uh, ik ben op een gegeven moment uh, na een paar jaar door een arts goed gekut voor uh, WSW-werk, net sociale werkvoorziening. Dus ziet uh, er de zuilediging van elkaar werk. Ik, uh, ik ben toen 5,5 jaar voor, een, voor, een, voor, een, voor diezelfde inrichting. Ik heb toen in de tuin gewerkt voor geld. Het verkeerde zuivelbedrijf, dat is dan een dus instelling eh, Maar dat werk was helemaal niet leuk. En na 5,5 jaar hebben ze me gelukkig ontslagen. Want ik durfde heel op slag en Ik deed een beetje heb, ik neem helemaal niks meer. Maar voor ik wist had ik vier die zuivelbedrijven, die WG-instelling, weer uh, een baan. En dat was een kring, bij de kringloopwinkel in Leiden, het Vaarhuis. En dat gaat geweldig goed, ik uh, werk in de tien maanden of negen maanden en ik heb helemaal naar mijn zin. Ik kan, uh, leef me helemaal uit en, uh, ja? het geweldig. Ja. En wat maakt dat het uh, zo helemaal naar je, naar je hart is? Ja, ik, ik kan al mijn ziering kwijt. En uh, ja, ja, het is gewoon hartstikke, hartstikke, hartstikke mooi dat ik de hele dag maar kan souwen met die spullen. En, uh, ja, het gaat hartstikke lekker. En uh, Ik word gewaardeerd en uh, ja, heel fijn. Wat goed. En, ja, ik heb wel andere dingen die ik doe hoor, maar de blijven we aan de gang. Maar uh, ja, ik schrijf nog en, uh, ja, en uh, ja, ik uh, doe een beetje schilderen, een beetje, een beetje, een beetje handen in, in de sieraden. En uh, ja, ja, ik doe gewoon heel veel. Ik ben heel blij, ik heb een ding nou ook weer. Uh, Dat is uh, Annette uit, uh, Stella uit Amsterdam en, uh, en uh, ja, ik heb het helemaal aan mijn zin. Ja. Hé, hey, hartstikke goed Rijn. Volgens mij ja. lijkt het allemaal nu in de in de te vallen. Komt het helemaal uh, op zijn plek? Ja, precies. Ja, maar het is tijd na al een jaar hoor. Hé, <laughs> hey, dankjewel dank voor je verhaal. Ja, oké. Okay. En veel plezier nog in de kringloopwinkel. Ja, dankjewel. Dag. Goeienacht, Ed. Hallo, ja, met uh, as je do. Ik zit uh, te luisteren. Ik heb uh, ook wel een leuke onderzwaai gemaakt met het 30e jaar. <inaudible> Ik heb uh, tot mijn 30e uh, in de journalistiek uh, gezeten. Als wat? Als directeur voor een aantal uh, kabelkranten in uh, ja, waaronder in Spijkenissen en in, in Leiden. En de laatste kabelkrant waar ik werkte in de tijd uh, ging toen over de kop. Dus ik moest wat anders doen. En uh, ik was in die tijd was ik wel actief uh, bezig als uh, muzikant en allerlei dingetjes. Uh, en ik heb op een gegeven moment uh, besloten om, ja, om het echt actief uh, aan te pakken. En ik heb toen uh, met behulp van een uh, taxibaan... dat ik uh, ja, die hele carrière op foto uh, gezet. Ik ben nu tien jaar ver. Ik, uh, ja, dus ik uh, ben al 45. En uh, ik heb eigenlijk tien jaar tijd heb ik zo danig gaan kunnen pakken dat ik echt professioneel uh, van kan draaien. Dus als uh, poptoeadoer op allerlei feestjes. Nou. Zo, wat goed. Maar Jij ja. uh, bent nu muzikant. Ja. Maar je hebt een eigen groep of je hebt een eigen. Nee, nee, ik, ik werk als uh, poproeaddoer. Dus ik speel allerlei uh, liedjes met mijn gitaar op allerlei feesten. Oké. Okay. En, uh, en dat doe ik. Uh, ja, ik accepteer heel, erg veel. Ik heb ook eigenzaam en daarop kunnen mensen dus uh, van inschrijven voor een feestje. En uh, ja, ik heb ontzettend veel verloren en uh, ja. Ik ook echt uh, heel erg succesvol weer geworden. Want uh, ja, ik treed per jaar ongeveer, tot, ja, ongeveer 150 keer per jaar op. Dus, uh... Zo, wat goed. En je kan er ook van leven. Ja, ik kan er helemaal van leven. Ja, ja, ja echt, echt super gaaf. Dus, uh... En heb je gewoon een waanzinnige PR ook gedaan voor jezelf? Ja, ik heb wel inderdaad wel heel erg veel uh, geïnvesteerd in, uh, in marketing. Uh, ja, ik ben uh, ja, gelukkig dat ik een commerciële opleiding ook uh, gedaan in het verleden. Dus ik heb ook heel veel uh, ja, daar ook wel aan gehad, dus ook aan marketingtechnieken. En ook uh, met name hoe je op, hoe je op internet jezelf kan, uh, kan verkopen. En daar heb ik ontzettend veel befeiten van gehad. Want uh, zonder internet had ik uh, deze carrière nooit uh, kunnen, kunnen opstarten, zeg maar. Oké, okay, en waar moeten mensen kijken als ze jou misschien een avondje willen inhuren? Uh, ja, bijvoorbeeld mij site van etcitroen.nl. Uh, zeg het nog eens, Ed? At... Ja, ed Citroen. Zoals, Citroen. Was, uh, ja, zoals, oh. de, zoals de vlucht, zeg maar. Ik heb ook aan die achternaam ontzettend veel lol. Dat is ook een echte naam. En dat is ook een uh, voor origine Joodse naam. En uh, ja, heel veel mensen vragen altijd van is dat die, uh, die artiestennaam aan met je toe, maar ik heb, uh, ja, juist daardoor heb ik uh, heel, veel, uh, heel veel interest tegen. Ja, mensen onthouden toch weer de achternaam op een of manier. Precies, en nu komen er na vanavond weer een heleboel ja. bij. Hé, hey, dankjewel ja. Ed. Ja, graag gedaan. Leuk. En ja. veel succes. Ja, in ieder geval hartstikke leuk dat ik in je, in je uitzending moet komen. Echt leuk. Graag gedaan. Ja, oké, okay, goed. Ja. Ja, we hebben het over grote ommezwaaien in het leven. En dat kan zijn in de liefde, dat kan zijn in uh, het beroep... dat kan uh, zijn in de woonvorm, dat kan op allerlei manieren zijn. We horen graag uw verhaal. U kunt bellen naar 0800 1121 of mailen naar casaluna.ncv.nl. president van Fits and the Tantrums, een Amerikaanse groep uit Los Angeles. En dit was van hun debuutalbum Picking Up the Pieces. Goedenacht, Gerard. Dag, Coret. Hallo. Je bent de man van de huifkaar. Ja. Ja. En dat is ook de ommerzij, of...? Ja, natuurlijk. Dat is het hoofdverhaal eigenlijk, hè. Maar eh, wat ik eigenlijk eh, graag wil zeggen is eh, dat het zo belangrijk is om om je hart te volgen in die zin, dus uh, wat je talenten zijn. Als je het kunt, dat kan niet altijd, maar dat je dat toch ontwikkelt. Dat ik wist, als kind wist ik, werd ik bevestigd in mijn tekentalenten. Ik weet niet, goed, ging bij de eens op school, een katholieke school was dat, kleuterschool. En dan had ik een, een koe getekend, en ik weet het nog van mijn ouders. En die koe, dat was niet zoals een klein kind, een koe tekenen, maar ik had schijnbaar. Als een, zoals een volwassene iemand een, een, een, een koe tekent. En ja, dat is voor mij gewoon altijd blijven hangen. En natuurlijk ook het uh, tekenen en het schilderen later. En, maar daarnaast toch gewoon de middelbare school gedaan. En dan, uh, ja, je opleiding natuurlijk ook. Ik heb van allerlei beroepen gedaan. En, maar ik keek daar toch altijd naar met, uh, met het oog van een kunstenaar. Dat is wel een groot woord, kunstenaar. Maar gewoon, ja, ik was altijd geïnteresseerd in de vorm en de beelden. En nou ja, goed... Uh, groepsleider geweest, sociaal Jack, werk gedaan... betonvlechter geweest, bloemen verkocht, kinderfotograaf geweest... dat een hele uit, Maar al die werelden, die hadden natuurlijk hun eigen denkwereld... en was een eigen wereld op zich allemaal... En dat was voor mij natuurlijk heel boeiend om naar te kijken... Als, als, als, als kunstenaar ook. En ja, daarnaast had ik natuurlijk enorme behoefte aan... Uh, dat is ook wel heel persoonlijk hoor, met die huifkaart dan natuurlijk... maar uh, het zoeken naar gerechtigheid is voor mij een heel belangrijk thema geweest. En ja... En, Uiteindelijk heb ik toch gekozen voor het beroep van, van kunstenaar zijn. En omdat dat ook heel veel vrijheid gaf en het autonome daarin. En ik ben nu op dit moment ben ik met een nieuw concept bezig. En dat is uh, een van de kleinste rijdende poppentheaters. En dan poppentheater in de klassieke zin. Maar ik heb het dan ook uh, in het kader van popart. En dat is dus uh, ja, en dan nodig ik ook alternatieve uh, Kunstenaars uit die dan op een alternatieve manier. Uh, poppenspel spelen. Maar dan niet zo, zo direct het uh, ouderwetse poppenspel. maar ook gewoon met, uh, met hele nieuwe creatieve ideeën. En ja, daar kan ik mezelf natuurlijk ook in kwijt. want ik ben natuurlijk ook al met mijn dingen bezig daarin. En, ja. Wat leuk, en word je dan zo'n rijdend poppentheater? Of dat niet? Ja, ja, ja. ja. Ik heb een, uh, een oude bouwkade van een, kunst, een vriendin van mij, die had een, uh, een grote bouwkade van 6 meter. En die zijn we aan het ombouwen met een aantal vrienden tot, uh, nou de helft wordt dan een mini poppentheater voor zo'n klein tiental mensen. En dan uh, achterin en voorin is dan de, de, ja, de kleedruimte en, en ook het, de, het leefgedeelte. En, en ga je dan bij mensen thuis langs? Is dat het idee? Of, uh... nou, de, de première is in, op 17 september in, in mijn geboorteplaats in Wauw. En dat is dan tijdens een, een kunstmarkt uh, kunst, uh, of kunstavond wordt dan georganiseerd. En ja, dan sta ik op de markt en dan, dan is het mijn première en dan heb ik een aantal gastspelers uh, die optreden. En, uh, ik heb zelf nog niks uh, echt uit kunnen werken omdat ik volgens bezig ben met het inrichten en met het voorbereiden van dat... Gebeuren. En dan naast mijn, mijn, mijn, mijn, mijn schilderen, mijn tekenen natuurlijk, ben ik mm -hmm. ook nog mee bezig. En, maar ja, dus, uh, dat is dus eigenlijk de bedoeling. Dat ik dus uh, op locatie ook, uh, ja, niet de braderie of zo, maar gewoon tijdens kunstmanifestaties of, of, of, of in dat kader. En, uh... Prachtig, Gerard. Maar kunnen mensen jou ook ergens vinden nog op een website? Ik bedoel, nu we toch uh, alle kunstenaars en journalisten en muzikanten gaan promoten. <laughs> wil ik jou graag ook even... Ja, ik ben natuurlijk wat dat betreft, eh, als het gaat over dicht bij de natuurleven, ben ik helemaal niet zo een man van het digitale gebeuren. Ik, ik heb zelfs een thema wat eigenlijk tegen, tegenovergesteld werkt. Om, eh, mijn thema, dus als ik het dus ga uitwerken met het Poppentheater, is dan het thema van wat, doet, wat doen beelden, de virtuele beelden, dus met de geest van de mens. Mm -hmm. He, dus, uh, en dan wil ik dus eigenlijk... in het klein wil ik dus een, een overgang maken... van een film naar een theater gebeuren. Dus het, de mensen komen binnen... ze kijken naar een filmpje... en het filmpje gaat over in realiteit. Dus dan gaat op een gegeven moment gaat er een scherm open... en dan komt er bijvoorbeeld een hand. En dat is geen hand van een beeld... maar dat is een hand van een werkelijk iemand van mij. Of van, en die gaat dan iets vertellen... of iets uitbeelden. Nou, dus dat is dan het concept. Maar om even terug te komen op waar ik... Uh, uh, wat was nou de vraag? Sorry. Ik zei: waar kunnen mensen jou vinden? Als ze oh, je... ja. <laughs> uh, Een vriendin van mij die heeft uh, een hoe zeg je dat? blogspot. Uh, ja, als je kijkt, gewoon bij mijn naam: Gerard Rommens. Gerard bij Google. En dan uh, zie je ergens uh, bij dat lijstje zie je, uh, Blogger. Oké. Okay. En dan, uh, dan komen boven... ze bij jou. En Goed, 17 september inbouw, de première van het Poppentheater. Dankjewel, ja, Gerard. Graag gedaan. Zeer raar. Goeiedag, Theo. Ja, hallo. Goedenavond. Ja, wat is jouw ombezwaai? Ja, mijn ombezwaai is ongeveer zes jaar geleden gebeurd. En het is gedwongen gebeurd. En dat is minder leuk natuurlijk. Mm -hmm. Ik was uh, getrouwd. Ik had uh, twee hele leuke dochters. Nu zijn ze 21 en uh, bijna 17. En uh, ja, uh, toen waren ze nog een stuk jonger natuurlijk, zes jaar geleden. En uh, het huwelijk was goed, maar... Had wel zijn problemen, dacht ik. Bleek achteraf nog heel anders te zijn. Want uh, op een gegeven ogenblik na een ruzie werd mij de wacht aangezegd. En bleek er iemand anders op het spoor te staan drie dagen nadat ik het huis verlaten had. En dat is wel een onbezwaar waar je in gedwongen wordt. Waar je niet echt blij mee bent. En die ander, die was er al langer, maar jij wist het niet? Nee, dat wist ik dus niet. En, en hoe lang bestond die andere man al? Dat weet ik niet zeker, leeuw. maar... Dat kan wel misschien een jaar geweest zijn. Dat kan ik niet bewijzen nog. Nee, dat heb je ook niet met je vrouw uit kunnen praten. Nee, nee, nee, nee, dat was niet in vragen. Nee, alles is daarna gekomen, zegt ze. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar dat is een verandering die je in je leven maakt. Dat is echt een, een, een, een treinspoor die een hoek van 90 graden maakt. Waardoor je ontspoord raakt. Want hoe is het na die gebeurtenis uh, verder gegaan? Zie je je dochters nog? Uh... Ik zie wel die niet de oudste. En is dat het, de keuze van de oudste zelf? Dat is haar keuze. Niet, zeker niet de mijne. Maar ja, je weet hoe dat gaat in geïndoctrineerd. Uh, uh, uh, alle huwelijksproblemen zijn met de oudste dochter besproken, hoe jong ze ook was. En er zullen best wel problemen geweest zijn. En dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar dat bespreek je dan onderling. En ik kreeg nooit wat te horen. Maar dat bespreek je dan met je kinderen. En dat is natuurlijk even wat anders. En, want jullie hebben samen kinderen en nog minderjarige kinderen. Ja. Uh, moet, daar moeten ook allerlei beslissingen over genomen worden. Kun je, kan je dat in overleg met je vrouw doen? Nou, nagenoeg niet. Ik bedoel, ik ben bij de oudste, die is nu 21, ben ik buiten de studiefinanciering gelaten. Wat mij natuurlijk financieel wel een voordeel oplevert. Maar uh, uh, voor de jongste, die is van school veranderd eigenlijk zonder dat ik daar invloed op had. Mm -hmm. En dat is, doet, nou, dat is jammer. Hij komt wel gelukkig iedere week bij mij, hoor. En dat is een, een scheet van een meid. Maar de oudste zie ik niet. En dat doet heel erg zeer. Je woont samen met een vriend in de Os. Ik schijnt, uh, of, het schijnt een leuke knoop te zijn. Want ik heb via huis met uh, het een en ander gezien. Waar ze me nu ook geblokkeerd heeft, helaas. Maar uh, ja, het doet zeer. Ik bedoel, je, je mist zoveel leuke ontwikkelingen van je kinderen. En die ommerswaai heb ik niet gewild. Mm -hmm. En zie je jezelf nog uh, in de toekomst gelukkig worden met iemand anders? Dat is uh, denk ik heel moeilijk. Want je loopt daar een ongelooflijke schade van op. Mm -hmm. Maar ik hoop het wel. Maar het blijft heel moeilijk. Ik zou, ik zou me niet zo gauw meer aan iemand durven geven. Omdat ik bang ben dat nog een keer mijn kop te stoten. Mm -hmm. dus dit is een schade die je niet meer, die je niet meer herstelt. Ja. Yeah. Nou, ik wens je heel veel sterkte, Theo. En ik hoop dat het, uh... nou, je weet nooit, zeg nooit nooit dat het toch opnieuw je overkomt. Ik hoop het. Ja, succes. En okay, dank je wel voor je verhaal. En bedankt voor de uitzending. Graag gedaan. Doei. Marjan. Goedendag Marjan. Goedendag. Ha Hallo. Mijn ommezwaai is eigenlijk geslachtsverandering. Je geslachtsverandering. Vertel, je bent geboren als. Ik ben geboren als man, ik word nou vertaald. Ja. En hoe oud, op welke leeftijd heb je die geslachtsverandering ondergaan? Ik heb. Nog maar vijf Je bent heel moeilijk te verstaan. Ik, ik... Ja, ik weet. Ik heb een auto nog. ik zou zo op het kind laten Kun je van de hands-free af? Eh. <laughs> uh, ik ga Nee, wacht even. Dit. dit uh, we moeten even onderbreken, want dit gaat niet. Maar. Um, we gaan even het plaatje draaien en dan hebben we misschien nog even tijd. Just a perfect day. Drink gray.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 Lou Reed, perfect day. Marjan. is beter, hè? Ja, dit is een stuk beter. Ja. Je vertelde dat je een geslachtsverandering had ondergaan. Um, ja. Hoe oud was je toen? Uh, 45. En hoe oud ben je nu? Ik ben nou uh, 50. En um, wat... dus is vrij laat, hè, voor een geslachtsverandering. Ja. Wat was de reden om het... Om uiteindelijk er toch toe over te gaan? Eh... Uh... Ik zit er al eigenlijk jaren met, met de jeugd al uh, mee te borstelen. Mm -hmm. in principe. <coughs> en wel wat, uh, wat gezegd tegen mijn ouders. Maar ja, toen die tijd was het eigenlijk van, dat uh, werd niet geloofd. Ik moest maar een beetje doorrommelen, wijs spreken. Mm -hmm. Dat heb ik ook toen gedaan. En uh, ook getrouwd, ik ook nog getrouwd. Mm -hmm. En uh, uh, op de duur, uh, ja... Ik kon toch steeds boven drijven en met je, met je vrouw erover gaat. En die stond er 100% achter. En uh, zo zijn we in het wereldje verder gegaan eigenlijk. En nu ben je vijf jaar verder. Um, ja. Heeft het uh, je gelukkiger gemaakt? Ja. Ja? Ik voel me veel vrijer en ik voel me wel uh, vrolijker, zou ik zo zeggen. En is je vrouw nog bij je? Ja. ja. En, en hoe is het voor haar? Um, volgens mij vind je dat heel erg uh, uh, ja, ook prettig of, of, of leuk, als ik zo zeggen wil. Anders was je misschien al lang weg geweest. Ja. Nou, ik vind het heel erg moeilijk, moet ik zeggen, dat je het op zo'n late leeftijd uh, hebt gedurfd en gedaan. En wat krijg je voor reacties van je omgeving? De omgeving is helemaal... Uh, uh, ik heb nog wel wat vrienden over. Maar de, zoals mijn familie, zoals mijn ouders en mijn broers en mijn, mijn zus... die zijn allemaal, uh, hebben allemaal afstand genomen van me. He, dat is dan wel weer erg naar, ja. toch? Ook. En mijn sociale leven is ook een beetje helemaal... dat mijn werk en ik heb een andere baan moeten zoeken. Ja. Hé hey Marjan, dank dat je nog... We moeten er alweer uit, uh, ja. maar dat we nog je even hebben kunnen spreken. Ja. En uh, ik wens je heel veel succes in dit tweede leven als vrouw. Dank je. Ja, dan wil ik graag nog het antwoordapparaat inspreken voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag welkom met Colette. Bij jou te gast is Willem Popelier, genomineerd voor de Dutch Doc Award. Welke documentairemaker is een inspirerend voorbeeld voor hem? Dat zou ik graag willen weten. Een heel mooi gesprek. En wij gaan er hier uit en maken plaats voor de jonge honden van Wakker Nederland. Blijf vooral luisteren, want ze maken mooie radio. Dag.